Mark Visser met het NOS-journaal. De terreurgroep Islamitische Staat heeft een nieuwe audioboodschap vrijgegeven van Abu Bakr al-Baghdadi. Daarin zegt de IS-leider dat zijn strijders tot de laatste man zullen vechten. De boodschap komt vijf dagen na de Amerikaanse luchtaanvallen op kopstukken van de IS. Waar berichten dat Baghdadi daarbij gewond was geraakt, Het is niet duidelijk wanneer de audioboodschap is opgenomen. Jonge Nederlandse politici van Turkse afkomst zeggen dat er niets klopt van een enquête over IS. In die enquête van Motivaction onder Turkse jongeren wordt de conclusie getrokken dat de meesten de strijd van de terreurbeweging steunen. 80% van de Turkse jongeren in Nederland zou begrip hebben voor het geweld. De politici schrijven in een brief aan minister Ascher dat er door het onderzoek een heel verkeerd beeld wordt geschetst van de Turks-Nederlandse jongeren. De komeetlander Philae krijgt te weinig zonlicht en dat kan gevolgen hebben voor de duur van de missie, heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekendgemaakt. De lander werkt op batterijen en die houden het maar 65 uur vol. Met zonnecellen moeten ze weer worden opgeladen, maar dan moet het zonlicht de lander wel kunnen bereiken. De plaats waar het ruimtevaartuig nu staat is omringd door onregelmatig terrein dat het zonlicht weghoudt. Een 22-jarige man uit Hezen heeft bekend dat hij een rol heeft gespeeld bij de dood van zijn ex-vriendin. Het meisje van 17 werd eind vorige maand doodgevonden in het centrum van Eindhoven. Ze was met geweld om het leven gebracht. Het meisje uit Gelderop was niet thuisgekomen na een avondje stappen. De man meldde zich diezelfde avond nog op het politiebureau en werd daar gearresteerd. Het openbaar ministerie beschuldigt hem van moord, dan wel doodslag. Het weer, vanavond en vannacht is het nog droog. In het oosten kan nog nevel ontstaan. De bewolking neemt morgen overdag verder toe en dan vanuit het zuidwesten regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 My feet won't move at all one, one. I panic and I fall I hear somebody call A new day has begun one, one. I tried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 En dat was er. helemaal een niche, was dat, met uh, uh, Nervous Breakdown. Ik uh, krijg er zelf al Spaans benauwd van. Uh, met een orthodox. dat was uh, de, de vijfde track van het uh, album The New Me... Uh, Zoals een beginje uh, helemaal aan het begin van het uh, jaar een beetje uitgebracht. Uh, ook door middel van crowdfunding. Ik geloof dat ik er zelfs nog uh, aan uh, meegebetaald heb. Aan dit, uh, aan dit fijne album. Um, het is uh, ook weer uh, deze alternative FM weer in het teken van uh, live muziek. Of in ieder geval gasten. En uh, we zitten hier... Uh, ja, dat is heel erg leuk. Toch niet zo'n goed idee. <laughs> dus je moet eventjes... Moet eventjes uh, kijken, maar volgens mij uh, gaat het wel lukken, denk ik zo. Ja, hè? ja. ja je, je hoort het uh, liefdolige stemgeluid van Lakshmi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, uh, je bent uh, op dit moment toch wel aardig uh, in het nieuws uh, geweest. Ook in de regionale bladen hier. Ja, en uh, uh, Haarlem Tochtblad, ja. inderdaad. En uh, Nijmegen, de uh, omgeving. Ja, ja. Uh, ik zie ook uh, dat, nou, uh, dat is ook uh, voor mij een beetje een bekende uh, in, in Facebook-land. Mark Gommans van uh, veel. Die heeft je ook al, uh, al in ja, de gaten. Klopt. Ja, ja. <laughs> klopt. is ah, Dus, dus dat, uh, wat dat er gaat. Uh, ben je al uh, goed, ja, goed in krijgen, het vizier terechtgekomen? gekomen? Ja, we denk ik. krijgen veel reclame. Ook via de grote prijs van Nederland. Uh -huh. uh, ja, er komt steeds meer belangstelling. Gelukkig. Ja. ja. Want uh, je komt hier oorspronkelijk een beetje uit de buurt, hè? Nee. Ah, niet? Nee, ik woon in Haarlem. Je nee, woont in Haarlem? Ja, oh, maar dus... ik kom eigenlijk uit Wiegen. Uit Wijchen? <laughs> dorpje bij ah, Nijmegen. Ja. <laughs> ja. Nou, in dat, in dat geval ben je best wel in uh, goed gezelschap. We hebben hier ook uh, Colin Hoeven gehad. En Nausica, Die komt, uh, Colin Hoeven komt echt uit Nijmegen vandaan. Ja. En Nausicaa komt uit Arnhem. Tenminste, uh, oh, okay. ze opereren vanuit Arnhem en uh, daar vandaan. Dat, dat is een beetje de plek. Ja, er valt ja. Een, een bidonnetje. Dus uh, <laughs> voor de mensen die op de webcam uh, zitten mee te kijken, die zien dat. Uh, maar goed, je woont in halen. Uh, ja. wat, wat vind je van de sfeer als het gaat om popmuziek? Ja, en, uh... dat is, het wordt nu ook heel erg groot neergezet als Haarlem muziekstad, ja. natuurlijk. Uh, er komen heel veel muzikanten vandaan. Dus op ja. dat uh, gebied ben ik erg tevreden. Ja, uh, veel, uh, ja gewoon echt heel veel muzikanten. En ja. uh, daar, uh, daar heb je ook, uh, daar spar je wel eens uh, regelmatig ja, met. ja, Ja, zeker. Ja. Um, wat, uh, ja, ik, ik denk dan de pitcher bijvoorbeeld, een plek waar, uh, waar ze op Ja, nou ja en Patronaat, heel veel. Ook dat? ben ik ook uh, echt ja. veel, ja. Ja, daar zijn we morgenavond weer. Dus, uh, ja. Gaat weer helemaal. Uh, ja, wij gaan naar uh, de Rob Akdaword. Dus ah, dat, uh, oh, dat is morgen, ja. ja dat begint ja. morgen met de eerste voorronde, dus dan, uh, dan kunnen we er weer aan. Dus, ja. Uh, wat dat gaat uh, ah. voor ons is ook uh, weer een uh, periode aangebroken, wat ergens uh, halverwege maart, april zo'n beetje eindigt. Ja. Uh, zelf niet meegedaan aan die be bekende nee. Robbeang daar wordt? Nee, we hebben wel dacht een grote... Want we, dachten, we bestaan niet zo heel, heel lang nog eigenlijk. Nee. We hebben net onze tiende optreden gehad. Ja. Dus dat was een uh, klein jubileumje. Ja. En uh, we dachten nou, ik ga met een grote prijs meedoen. En dan kijken we even wat het wordt. Nou, ja. het wordt nu wel... Ja, het begint enorme uh, ja. proporties aan Goeie, te nemen. Ja, ja inderdaad. Ja, dus uh, we gaan nu wel goed. Maar we hebben toen besloten om uh, nog geen... Nog een wedstrijd te doen. Ho hoe is dat mogelijk? Hè? Want uh, ik, ik, ik heb wel wat van, van jouw materiaal gehoord. Ja, het is bijna niet te vinden. Ja, het is <laughs> ook bijna nee. niet te vinden. Je, je bent er dan aardig uh, een beetje mee bezig om een beetje een soort van uh, ja, hype of wat dan ook uh, te creëren. Van wie is Laxmi nou? Ja, in... ja, dus uh, we hebben echt bijna niks online staan. We moesten twee, uh, drie tricks uh, uploaden voor de Grote Prijs. Dus die hmm. staan online. Maar dat zijn ook nog niet de uiteindelijke versies. Mm. Uh, we proberen alles zo min mogelijk, of eigenlijk gewoon niet, mm. uh, online te zetten. Ja. En dan uiteindelijk uh, uitkomen met gewoon een goede EP, met goede nummers. Dus dat is het uh, doel? Dat voor, is zeker het doel. Voor 2015? Uh, begin 2016. Oh, 15, sorry. Ja, het is ja. niet 2014. Ja. Ja, ja. Klopt. ja, dat zeg ik. Twee ja. <laughs> ja. ja, dat wordt wel heel lang wachtend. Ik ben je allemaal zat te kijken <laughs> dan van wow, nee. ga je nog in jaar... Uh... Ik dacht. Ik, dacht, ja, ik was even tijd versuche. <laughs> ja. ah, maar jij doet het niet alleen. Ik geloof dat je ook nog twee, uh, twee of drie andere. Ja, dames. Twee. twee. Mijn uh, bandmeisjes, die uh, ja. Sonja Vos en Sharon van der Kooi. Ja. Uh, Sonja die uh, doet uh, Bassen ja. en soundgarden, Hele elektronische sounds. En uh, Cheyenne is mijn drumster. Nissy nice drumster. En jij... Uh, sings. Boerdoert de toetsen onder andere. Ja, ja. ook. En uh, ja bij sommige nummers de toetsen en uh, vooral zingen natuurlijk. Ja. Ja. Uh, wat ben je meer? Ben je meer een singer songwriter of ben je toch meer uh, band? Ja, oh, dat is lastig. Ja. Uh, nee, ik, vind, ik schrijf de nummers allemaal het liefst zelf. Ja. En dan uh, werk ik ze extra uit met producers of met een band. Dus ja, het okay. is echt... Maar optreden met een band vind ik tien keer leuker dan uh, een meisje. Ja, oké. Okay. Dus dat op, met optreden live ben ik echt wel band bandpersoon. Maar ja. het liefst schrijf ik wel alles zelf. Gewoon lekker ergens in een kamertje. Gewoon een uh, lekker uh, stereotype uh, bij ja, ja. <laughs> de ja, uh, uh, Nou, Je bent in goed gezelschap. Ja. Uh, want uh, we hebben iets met... Uh, grote prijs, uh, winnaars en uh, finalisten van, uh, van de grote prijs. Um, uh, bijvoorbeeld uh, Ethereal is hier geweest, vorige week, met uh, Daniel Verbrugge en Uri Dijk. Dat zijn winnaars van de grote prijs van Nederland categorie Bands in 2010. Dus oh, dat oh, gedeelte waar ja. jij al mee doet. Ja. Uh, zijn wel ook winnaars van de Rob Award. Award. Die gingen die in één moeite door naar de grote prijs. En ja. Bob, die wonnen ze dus ook. Dus ja, dat, uh, dus ja, dat, uh, dat was echt. Uh, Cosme Carnival is geweest, ook een finalist. En winnaars uit 2009. Sorry. Dus, ja, uh, ja. dus nou ja, dat zijn wel dat, dat dat wat dat namen. Uh, zeg maar. ja, <laughs> Uberig 2012. Uh, winnaars zijn ook uh, vlak voordat ze dus, uh, de grote prijs wonnen, zijn ze bij ons geweest. Dus ja. Uh, dus, dus, ja uh, niet om te spelen, maar wel om over het materiaal te praten. Ja. Dus ja, dat. dat dus er, er zit wel. Uh, ja, we hebben hier wel wat, uh, wat gehad. Ja. Dus, dus je bent in goed gezelschap. Yes. Ja. Um, goed. Uh, nou, we hebben in ieder geval je een beetje uh, leren kennen nu. Uh, met, uh, met alles en nog wat. Het, dat geeft ook een beetje. Uh, uh, mijn goede vriend Marcus van Dam een beetje de, de kans en de tijd om uh, het een en ander uh, op te bouwen. En dan kan jij zo direct uh, een beetje gaan... Uh, ja. ja uh, op zo'n plat Hollands en onder je gezegd pielen. Pielen. <laughs> <He>? willen. <laughs> maar uh, dat, is, dat heeft een uh, reden. Want dan uh, gaan we kijk en, kijken en nou, ja, kijken in ieder geval op de webcam. En uh, luisteren wat, wat jij straks yes, gaat leuk. doen. Dus, uh, ik heb nog iets wat jij uh, zeker moet, uh, moet kennen. Ook deze twee jongens zijn geweest. Ja. Uh, je hebt er in het uh, voorprogramma mee uh, gestaan, Astrid. Ja, yeah. heel, yeah, goed, heel yeah, goed. Heel goed, leuk. heel goed. Yeah. Uh, Julian, uh, Silke, uh, Bo Manning en Ray Murphy. Uh, oftewel Astrid. En dit komt natuurlijk van het um, laatst verschenen album No Map or Adders, Seattle, Portland. Minste, moet ik hem wel openzetten, natuurlijk. <laughs> Ribbon Spiders En dat was hem helemaal. Uh, dat was uh, Byte van Paul Vine. En dan moet ik eventjes, uh, eventjes iets uh, uh, terug gaan zetten. Want anders dan, uh, gaat uh, blijft hij doorlopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, want er staat iets uh, klaar wat ook een beetje elektronica is. En datgene wat uh, wij uh, gaan doen vandaag is uh, toch heel apart. Uh, het is Lakshmi vanavond. Um, sowieso uh, gaat zij twee nummers uh, spelen. Dus... Uh, in die zin uh, gaat het helemaal uh, goed komen. Heb je al, een, uh, kun je al een beetje een toon aanslaan? Ja. Yeah. Even, even horen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Oké, okay, nou, ik zou zeggen: uh, welke, ga je, welke ga je ons nu uh, laten horen? Waar ga je ons mee verblijden? Eerst eerste wordt uh, Bones and Cigarettes. Bones and Cigarettes. Bones. And cigarettes. Bones and Cigarettes. So I need I'm like a said some strong beast I can be your skinny bitch if you want me to Het eerste, het eerste nummer, de kop is eraf. Uh, we gaan uh, zo uh, natuurlijk nog uh, verderop in dit uur nog uh, luisteren naar een uh, tweede nummer van je. Uh, maar eerst gaan wij gewoon even weer uh, muziek uh, draaien. Terwijl uh, ook even de, hup, de boel uit wordt uh, gezet. Want ja, we maken ook uh, iets uh, op beeld. Uh, nu, tijd uh, voor de muziek weer. Uh, is misschien een beetje ook in het uh, verlengde van datgene wat we net, uh, net hebben gedaan. Uh, ook elektronica, moet ik erbij zeggen. Uh, ze zijn ook een beetje hard gegaan. Dat vond ik ook wel heel uh, grappig uh, dat, ze dat, uh, dat ze dat voor elkaar kregen. Namelijk Cut Underscore met Twisting and Turning. do you keep twisting and turning around. Turn it, turn, turn, turn it inside out. Why do you keep twisting and turning around? Turn it, turn, turn, turn it inside Dat underscore, waarom we ze, waarom ze gedraaid hebben, nou ja, dat heeft ook weer met een beetje de magie van, van de muziek eigenlijk ook te maken. Dat het bijna niet in een hokje te stoppen is. En toch een klein beetje ook elektro. Is dat degene wat jij dat ook doet? een vleugje elektro? Ja, je, wat je, je uh, in je live muziek. zeker inderdaad. Ja, he? we, hebben echt, uh, we hebben Sonja, die past ook, maar ja. die doet uh, magische dingen met haar toverdouwsnoer. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Dan ben ik al helemaal getriggerd. Dan, uh, ja. ik, ik, ik denk ook wel, als jij volgend jaar met die EP gaat komen, dan ben ik zeker een van de mensen die daar ja. zeer geïnteresseerd in is. Want uh, ja, uh, Elektro is, uh, begint een beetje... Uh, ja, dat, dat, dat vindt de weg hier ons, uh, bij ons ook al. Uh, ja. wat, wat, wat dat gaat. Um, ja, even tussen de regels door. zei ik al uh, dat uh, Marnix Dorrenstein onder de naam X uh, ook al zo'n uh, zo nummer heeft uitgebracht. He? Ja. ja. Ken, je, ken je hem of niet? Uh, dat is zijn nummer niet. Nee. Niet, nou, nee. ik ga hem zo even draaien, maar um, spreek jij ook mensen uh, binnen jouw um, muzikantennetwerk hè? Uh, dat die ook bezig zijn met electro? Of uh, uh, Ken jij ja, mensen die, die daarmee bezig zijn? Uh, nou ja, echt eigenlijk bizar weinig nog. Ja? Uh, wel steeds meer natuurlijk. Uh -huh. uh, maar de producers waarmee ik uh, aan de slag ben gegaan, die hebben natuurlijk wel echt wel een beetje net zo'n elektrische sound. Uh -huh. Een beetje zo'n donkere, rauwe elektronische sound. Ja. En uh, daar hou ik heel erg veel van. Maar ik moet, ik moet, ik moet meer, meer dat soort muzikanten ook. Ja, ja, ja. Leren ja. Kennen. Dat ja. Ik kennen nog eigenlijk te weinig. Te weinig. Ja. Nou, uh, is dat ook zo omdat je net bent begonnen? Of uh, ja, een maand dat... of drie, vier bezig, geloof ik? Ja, we, ja, we bestaan uh, vanaf mei. Volgens mij. Van uh, dit jaar? Ja. ja. En uh, we zijn pas echt bezig. In juli uh, zijn we een beetje echt gaan optreden en zo. En ja. uh, de, we zaten op de Hermon Brood Academie. En daar heb je toch meer gitaristen, bassisten. Gewoon een beetje de klassieke goede muzikanten qua instrument. En niet... Per se, elektronische... Nee, oké, okay, maar uh, Herman Brood Academie, uh, dat, dat zijn toch wel uh, over het algemeen goed geschoolde oh, uh, uh, muzikanten, moet ik je erbij Zeker, zeggen. Zeker, ja, ja, ja. Um, want ja, als je dan toch... Uh, want ik had het voordat ik X uh, draaien, heb, uh, heb ik er nog eentje van die academie. Dus, oh, uh, dus ja, ga je zo merken. Maar uh, ik, ik weet dat, uh, dat, dat ze daar eigenlijk ook meer een beetje op het ondernemen uh, ja. bezig zijn. Ja, we kregen gewoon, gewoon lessen ook om inderdaad ondernemen. Het is niet alleen maar, uh, je kan leuk zingen, veel plezier, maar je leert ja. ook echt wel hoe je dingen moe moet alles. aanpakken. Ja, ja. ja. absoluut. Ja, um, ik, ik zit even te bedenken: van uh, wie ken ik daar nou meer van? Uh, wij hadden hier een aantal weken terug hadden we Daniel Tempelman hadden we hier, uh, hier uh, zitten. Ja. En die, die kwam van die Herman Brood Academie af. Dus, uh, dus ja, dat, dus dat, ja. Zijn, uh, dat zijn namen. Maar we hebben er nog eentje gehad. En die is wel. Redelijk bekend geworden. Want jij heeft ook bij de Wereldraad doorgezeten. Emil Lapman. Heel goed. Ja, ja. Ja. Hij heeft nog een liedje voor een verjaardag gezongen. Heeft hij dat gedaan? Ja. ja. ja. Is dat het. Is het uh, is Hele het... lieve jongen. Ja? Ja. ja. Wij hebben hem ook hier in de studio gehad. Leuk. Toen uh, zaten we nog niet in deze studio. Maar hadden we nog een oude studio in dat, uh, in dat opzicht. Dus, uh, dus ja. Uh, en uh, toen kwam hij hier aan. Uh, maar hij heeft. Zo verdraaid goed met, met zijn gitaar weet hij, ja, weet hij de weg echt. te vinden. Wat, en als wat... hij speelt, is ook de hele zaal altijd stil. Ja. Dat is echt, uh, echt top. We zaten uh, in de grote prijs van 2012. Want uh, daar zat hij in. Uh, hij heeft het uh, uiteindelijk uh, niet gered uh, in de halve finale. Maar uh, ik was bij Bittersoet. Daar waar gisteren ook uh, Yellowgrass was uh, geweest... om een uh, presentatie van hun album uh, te houden. Uh, waren, ze met, uh, waren de drie uh, die mij opvielen. Uh, dat was Andy... Ja. Die, had, die had, dat was een echte pure singer-songwriter. Tim van Doorn, later finalist geweest. Bij ja. de Grote Prijs van Nederland. En Nemo Landman. Dus het was een vrij sterke bezetting, ja, vond, ik, vond ik toen. En het waren ook drie muzikanten waar ik ook eventjes ja, daar wel, wel aandacht voor, voor had. Het, ja. Tim van Doorn die heeft met Ken Stringfellow, als je dat wat zegt tenminste, gewerkt. Maar Amy Landman is de boer opgegaan, is naar Amerika gegaan. En heeft ja. daar, is dat nog iets voor jou ook? Ja, nou ja, het liefst, het liefst wel natuurlijk. Ja? <laughs> ja. Uh, ja. ja, maar ik neem aan, Jij hebt ook dromen uh, om uh, eventueel. Uh, ja, uh, je probeert natuurlijk wel met je muziek uh, een grote doelgroep uh, ja, ja, te bereiken. Ja, natuurlijk. Als, als we eenmaal over de grenzen zouden kunnen gaan, dan doen we dat. Sowieso. Dat ja. zou echt gek zijn, natuurlijk. He, heb je ook een idee? Want uh, electro uh, vind ik niet helemaal des-Nederlands. Uh, mm, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat dat er gaat. Het is uh, iets wat, wat past in Duitsland, uh, vind ik ja. eerlijk gezegd. Duitsland zie je het wel meer, inderdaad. Ja. Het valt mij eerlijk Frankrijk? gezegd ook uh, Frankrijk ook. Ja, ja dat en vind ik vind het een tikje Engeland, maar. Uh, ja, Berlijn zit is... ook wel heel erg bekend, ja. inderdaad. Uh, Duitsland, om, uh, om dat daar echt muzikanten zitten die heel erg. En producers die heel erg op dat elektronische zijn gegeven. Ja. Dus dat zou ik ook niet verkeerd vinden. Om, uh... Ja, want ik heb hier nog ergens een album liggen. Dan moet ik weer eventjes uh, gaan stapelen. Want ik uh, bedoel... Uh, mijn, uh, mijn, ge mijn geheugen is ook niet meer helemaal wat het uh, moet zijn. Ja. Uh, dus, uh, maar dat is ook iemand die, uh, die dat uh, in Duitsland heeft, uh, heeft uh, gedaan. Dus wat ja, je... Wenne Snijders heeft het ook haar laatste album... Heeft, is ook uh, uh, ja. in Berlijn opgenomen door Berlijnse producers. Ook een hele goede. Ja. Ook heel erg elektronisch. Oh. We gaan even weer uh, muziek draaien. Uh, je, je noemde hem al: Emil Landman. Hij is uh, een, denk ik een week of vier, vijf geleden bij uh, de Wereldraad doorgeweest. Ik moet nog een stukje over hem schrijven, want ja. Ik, ik, ik heb een mijnwerkerslamp nodig... om al het materiaal wat ik door... dus ik noem dat onder het kopje huiswerk. Ja. En uh, ik ben nu geloof ik aangeland bij uh, deel 9. Dus dat gaat over Yellowgrass. Dat zou ik vandaag moeten plaatsen, maar dat is niet gelukt. <laughs> dus uh, er zit wel wat aan te komen. En ook uh, van Amy Landman. Uh, dit album wat hij gemaakt heeft... Uh, en dan moet ik weer eventjes uh, gaan, uh, gaan zitten koekloeren. Uh, Colors and Their Things. Dat is het, uh, is het nieuwe album wat hij uitgebracht uh, heeft... Uh, een tijdje terug... En van dat album draaien we Good Night, New Orleans. En dat is natuurlijk niet het, uh, het goede. Uh, dat is uh, nog altijd uh, dat uh, van Cut Underscore. Dit is hem. Please sell me trouble in all forms and structures. Seduce and sedate me. Good night New Orleans. En dat was er, Brugje Lacour, uh, met uh, het uh, nummer wat zij uh, van haar uh, laatste album heeft uh, gemaakt. En uh, dat heet, uh, uh, ja. Jaap Koper, je bent er weer niet bij. Uh, The Keeper and of Changing Winds, dat is hem helemaal. Uh, en dat uh, nummer wat je hebt uh, kunnen beluisteren, dat heet got To go We gaan nog even een kort gesprekje nog even aan uh, met uh, Laxmi... Uh, ja, ik zei net... Uh, ben je meer singer-songwriter dan uh, bent? Dat, is, uh, dat zei je al. Uh, maar wat, uh, wat, wat is nou het, het leuke... Uh, om dan ergens uh, in een achterkamertje... Ergens... Uh, ben je voortdurend dan ook met muziek bezig? Of moet ja. ik dat... Oh, oh, wacht even, sorry. sorry. Verget, uh, verget, ben ik hier? Ja, je, bent er, je bent er nu. Ja, ja. Nee? ja om de hand wel. Ja? Ik ben echt... Uh, ja, als ik gewoon... Als ik, ik bedoel, ik moet gewoon natuurlijk werken, maar... Ja. Uh, ik zie dit als mijn vaste... Wel echt als mijn een soort van baan. Ja? Ik doe nu aanhalingstekens voor de mensen. Ah, dus je, ja. <laughs> het gaat langzamerhand wel naar de, ja, de professionele uh, muziek... Ja, ik ja? stop hier meer tijd en dan uh, wat dan ook. Ja. Dus dat, dat... En met schrijven natuurlijk. Ik bedoel, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Je kan niet zomaar... Nee. Uh, een kwartiertje per dag alleen maar daarin zitten of zo. Nee, want ik heb wel eens... Uh, ik, ik zat van de week uh, te luisteren naar Arie Storm, uh, een romanschrijver. Die zegt, uh, ja, je moet eigenlijk elke dag uh, 500 woorden opschrijven... als je een boek ja. aan het schrijven bent. En ik zie het al, dat jij uh, een liedje hebt... en dan heb je één, uh, je E-regel geschreven... en dan doe je volgens drie dagen niks meer. En ja. dan uh, denk je, oh, waar gaat dit ook alweer over? <laughs> ja, nee, het scheelt... Bedoel, ik, ik kan gewoon wel... Uh, dus ik schrijf wel heel erg veel qua tekst, heel mm -hmm. erg veel. Mm -hmm. en, dan als je, en dan verplicht ik mezelf, niet dat ik dat erg vind, uh, om gewoon achter de piano te gaan zitten en dan te gaan echt schrijven aan een liedje. Dus ja. dan heb ik misschien al de tekst, maar dan komt het nummer pas later. Dus dat wat wij nu net zien en horen, daar is zo Hoe zit jij <laughs> eigenlijk te werken aan een liedje? En dan ja. komt er iets uit en dan. Ben je het zo aan het uitwerken. Dus ja. Zoals wij dat nu zien. Ja, dit dan is dan... nummer heeft echt duizend versies eerst gehad. En uiteindelijk is de juiste. Zogenaamd eruit gerold. Uh, dus dat, het is niet zomaar dat eerste het beste. Zeg maar. maar het is gewoon. Constant weer aan hetzelfde werken. En uitwerken. We gaan uh, nog even één uh, stukje muziek draaien en dan uh, ga ik jou uh, nu uh, zo dadelijk uh, na dat stukje muziek vragen of je dan daar uh, ja. plaats wil nemen om uh, nog een uh, liedje te laten horen. Yes. Dus dat ga, dat ga ik doen. Uh, maar ik ga eerst uh, even aankondigen dat wat, uh, wat er gisteren is uh, geweest. albumpresentatie presentatie van Yellowgrass. Uh, ze heeft uh, ontzettend veel steun van de al eerder genoemde Mark Gommans van... Uh, korton kort on viel gehad. Maar er waren nog een paar uh, uh, luistervriendjes uh, die daar uh, enige bemoeienis hadden. Uh, schijnt ook uh, het, een, een bedrijf in oordopjes te zijn. En daar zit de, de frontman van Julius achter. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat zegt ook al genoeg. Uh, maar goed, uh, dat is Koen Brouwer. Uh, goed, uh, dat album dat is dus nu uh, klaar, is verschenen, heet uh, More Than You Should Know. En een van de, ja, de nummers die ook mij aanspreekt, maar ik denk velen van ons die uh, de band een beetje kennen, dat is dit nummer. Dat heet Hidden Run. En dat uh, sluit eigenlijk mooi aan op dat gaduko wat, uh, wat we net hebben laten horen van Brechtje Lacour. Hier is Yellow Grass. Dat was een hidden and run van Yellowgrass. En gisteren begonnen ze daar ook mee met de presentatie van hun album. En ik ga weer even tegenover mij kijken. En dan zie ik Laxmi klaarstaan voor wat betreft het tweede nummer wat zij gaat spelen. En hoe heet dat tweede nummer? Tarantino. En wordt dat... Ga je er iets mee doen? Ga je er iets spannends ja, mee doen? Ja, ik ga er iets heel spannend... Nee, uh, we gaan hem uitwerken. Dus hij is nog een beetje geheim. We hebben hem live geheim, wel. Ja. hij is eigenlijk... Wel leuk voor ons dan. Beetje geheim, ja. <laughs> Goed. Uh, laat maar horen. Yes. Dank je. Ja. Ah, daar zijn we, uh, zijn we heel blij mee. Uh, met, uh, met jou in ieder geval. Wat uh, betreft dit uh, nummer. Tarantino. Yes, Tarantino. Heel uh, is hij ook met een... met een bewonderenswaardig uh, oog... Uh, naar Quentin Tarantino. De filmmaker. Ja, dat is echt, uh, zal ik het vertellen? Hoe die is ontstaan? Nou, vertel, vertel vertel, vertel. Uh, ik heb een vriend. waar in Sardinië. Het is dus een heel mooi eiland bij Italië. En uh, we reden... Langs ravijnen. Uh -huh. En langs zeeën. En echt hele smalle weggetjes. En uh, de chauffeur die ons reed. Dat was een, zeg maar een soort van kennis van ons. Uh, die zat dus zwaar onder de trucks. <lacht> en uh, <laughs> dat was even... Dat was, zeg maar, we vreesden even van ons leven. Maar echt, echt heel erg. Dat was echt super eng. En uh, toen voelde ik me door de omgeving. En yeah. door liedjes op de radio. Die heel erg... En mij moest denken aan Pulp Fiction Films. Uh, kreeg ik dus inderdaad een soort van Tarantino filmpersonage gevoel. Vandaar dit nummer. He helemaal goed. Ja. Nou, dank je voor de uitleg. Uh, we gaan nog even iets uh, draaien. Ik uh, weet niet of ik uh, daar nog uh, helemaal uh, de tijd voor heb. Ik denk, denk het haast wel. Uh, gezien uh, het, uh, de lengte van het nummer. Want dat, dat moet ik altijd even, weer even uittesten. Uh, uh, ja, dat is 3,5 minuut. Ga ik, uh, ga ik dat doen? Ja, zeker. Uh, want dit is een uh, opname die, uh, die wij destijds uh, gemaakt hebben in april. Toen hadden we een alternatief XL en uh, dat was uh, met een interview van uh, Nick Schuit. En uh, daarna kwam uh, de heren van Julius, man Sterk, Erik Mierenboer, Michiel Rietveld en niet te vergeten... De man uh, die uh, de band een beetje als een blikvanger uh, eigenlijk uh, doet, is Koen Brouwer. Ik heb het al voor Julius en dat is uh, onze eigen versie. Hier is I can get enough. Tot aan het nieuws van 9 uur.